7 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Breda is een man neergestoken na een verkeersruzie. Zijn twee kinderen en twee oppaskinderen zagen dat gebeuren. Het 43-jarige slachtoffer reed op de fiets met de kinderen. Hij kreeg ruzie met een automobilist. Die pakte een mes en stak de vader neer. Het slachtoffer is in het ziekenhuis geopereerd en is buiten levensgevaar. De politie in Breda heeft de vermoedelijke dader... en een meisje van 17 dat bij hem was, opgepakt. Servië heeft de Gay Pride zondag in Belgrado verboden. Ook een tegendemonstratie van extreem rechts mag niet doorgaan. De politie in de Servische hoofdstad vreest een confrontatie net als vorig jaar. Bij de parade in de Servische hoofdstad raakten toen honderd mensen gewond... bij ongeregeldheden die enkele dagen duurden. Servië staat onder druk van Europa om op te komen voor de rechten van homo's. Maar volgens de autoriteiten in Belgrado gaat de veiligheid voor alles. Minister Roosendaal maakt zich zorgen over het lot van een Iraanse pastoor. De man, Youssef Nadarkhani, zit sinds 2009 vast in Iran... en kan mogelijk de doodstraf krijgen wegens afvalligheid van de islam. Roosendaal vindt dat de pastoor onmiddellijk moet worden vrijgelaten. Hij heeft de kwestie aan de orde gesteld in de EU... en ook zijn zorgen overgebracht aan de Iraanse ambassadeur in Nederland.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 Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo is nog wel veel vertraging. Er staat tussen de afrit Voorst en Badmen 14 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Verkeerrichting Twente kan het beste omrijden via Zwolle over de A50 en de N35. Op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkem en Knoop het Waterberg 10 kilometer. Dat kwam door het ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. Ik ga later in deze uitzending praten met Wilma de Rek en Bert Wagendorp over hun net gepubliceerde Encyclopedie der Nederlanden. Prinses Maxima zei: Nederland bestaat niet, maar is dat wel zo? U zult overigens Wilma de Rek en Bert Wagendorp ook eerder in deze uitzending al horen als het gaat over Hella Haase, want daar beginnen we natuurlijk mee in dit boekenprogramma. Hella Haase, die gisteren op 93-jarige leeftijd overleed. Ze werd in 1918 geboren in Batavia. Ze kende een korte toneelcarrière en begon toen tijdens de Tweede Wereldoorlog te schrijven aan een heel Groot, aan wat een heel groot oeuvre zou worden. Aan romans, historische romans, essays. En eigenlijk vanaf haar prozadebuut... Eh, kennen ze al een grote doorbraak. Oerroeg. En dat debuut dat kennen we natuurlijk allemaal. Ik heb uitgenodigd... naast Wilma Rick en Bert Wagendorp. Bert Wagendorp die overigens morgen... in de Volkskrant een column heeft over Hella Haas. En ik zal hem straks wel vragen... of hij er een klein stukje uit uh, voor wil, uh, wil uh, lezen. Ik heb naast hen uitgenodigd... Aleid Truijens... Van wie onlangs een biografie verscheen over F.B. Hots. maar die eerder in haar carrière ook al schreef over Hella Hazen. en die overigens morgen in de Volkskrant. het in memoriam heeft geschreven van Hella Hazen. En ik heb uh, uitgenodigd Daan Heerma van Vos. Ook welkom. Jij hebt, en dat is wel bijzonder. drie maanden geleden. samen met Daniel van der Meer. een lang interview met Hella Hazen gemaakt. Dat was het laatste interview. Daar zullen we het straks over hebben. en. Het is heel mooi, we hebben dat tussen zes en zeven even eh, kunnen, kunnen editen. Want we hebben een bandje gekregen van het interview... en we laten twee hele mooie fragmenten horen, vind ik zelf... uit dat interview met Hella Hazen... die we dan dus eigenlijk gewoon voor het, voor het laatst horen. Maar is jij, allerlei truien. Ja. Want morgen heb je een, een, een in memoriam in de krant. Je, ja. je, toen ik je belde even voor zessen, zei je... Nou, over een kwartiertje dan stap ik op de ja. fiets, want ik ben nu nog bezig. Ik ga je ja. niet vragen hoe je, hoe je in memoriam eindigt. Ik ga je wel een vraag oppikken die je zelf net eigenlijk al lanceerde. Want je zei tegen Bert Wagendorp, kort voordat de uitzending begon... Hella Haasen, dat vond ik vroeger eigenlijk altijd een schrijfster voor mijn moeder. ja. Ja, ja, ja. Ik uh, had op de middelbare school Oerog uh, gelezen. Nou, dat vond ik wel een, wel een grap, grappig, lief boekje. Maar had niet ge zo geweldig veel indruk gemaakt. Uh, maar daarna dacht ik, ja, ik zag dat plankje voor me in mijn, boven mijn moeders bed. En daar stonden ook allemaal boeken van Klare uh, Lennart. En uh, dat vond ik ook helemaal niks. En uh, ja, Hella Hazenhuurders en onderhuurders, Ceder, voor arme mensen. En mijn moeder die vond het geweldig. Die liep daar heel erg mee weg. Dus toen dacht ik, nou, dat, dat zal wel niks voor mij zijn. En pas jaren later eh, heb ik, eh, vroeg. Eh, toen, toen werkte ik bij NRC Handelsblad. En die vroegen mij, naar aanleiding van. Was het de PC Hoofdprijs? Nou ja, begin jaren tachtig. Of ik een heel groot eh, overzichtsartikel over haar werk wilde schrijven. En toen dacht ik, nou ja, dan moet het maar. En toen ben ik, eh, nou, dat waren toen veertig titels of zo. Die ben ik. Allemaal min of meer gaan lezen. En toen bleek ik het dus heel erg goed te vinden. Dus mijn liefde dateert van begin jaren tachtig. Toen was al een tijdje bezig natuurlijk. Wat vond je speciaal zo goed? Ja, um, ik, nou, ik kan beter zeggen welke boeken vond ik goed. Uh, de, wat toen net uit was, was De Wegen der Verbeelding. Het is een prachtig boek, dat is niet zo bekend. En het is een... Um, een, een misdaadroman, maar een beetje een ontsporende misdaadroman... van mensen die zich... Nou, ik ga dat nu niet, niet nu navertellen... maar mensen die zich midden in een drama bevinden... maar dat zelf niet zien. En, uh, een heel mysterieuze roman die... Uh, Eigenlijk heel gecompliceerd in elkaar zit, maar dat merk je als lezer niet. En dat vond ik echt fantastisch. Ander, ander mooi boek vind ik uh, een gevaarlijke verhouding of Dalenbergse brieven. Hè, waarin Hazen als 20ste eeuwse schrijfster uh, correspondeert met de hoofdpersoon uit uh, uh, Liaison dangereuse, de markiezin de Mertuis. Ontzettend uh, vilein. Uh, uh, ontspoort, uh, uh, ont, ja, een mannenverslinster en een heel cynisch mens. En met haar uh, correspondeert ze over de liefde. En dat vond ik een prachtig boek. Dus dat had ik helemaal niet achter die keurige dame Hazen uh, gezocht. En ik associeerde haar ook heel erg met Indië. En ik dacht, ja, boeken over Indië, daar had ik dan ook niet zoveel mee toen ik jonger was. Maar dat is allemaal uh, veranderd. Daar nou, is het heel grappig wat je zegt. Uh, ja, de, de, de, de, de schroom die je, die, je, die je beschrijft voordat je aan, dat, aan het werk overleeft. Want ik heb je. Ik ga niet je column voorlezen, voor, uh, Bert Warendorp. Maar dit mag ik toch wel citeren. Het begint namelijk dat je oma, je schrijft dan, mijn oma, een groot liefhebber van de letteren, zei dat het prachtig was en dat ik het zeker moest lezen. En je oma had het over een boek van Hella Haas. En. Wat antwoord jij dan, of wat denk jij dan? Dat schrijft dan ook op. Geen haar op mijn hoofd die erover pieket, zei ik. uitroep uitroepteken. Ja. ja, hetzelfde verhaal als uh, Aleid net vertelde. Het, uh, het, is, het hoort bij, kennelijk bij een generatie. En het vreemde is dat Haas natuurlijk uh, van de generatie Wolkers, uh, Mulich en, en, uh, en Reven is. En die. Kleefde dat niet aan. Het feit dat, dat mijn opa uh, Muris las, was voor mij geen reden om Muris niet te gaan lezen. Bij haar was dat wel zo. Dat was, is toch merkwaardig, want ze heeft ja, daardoor uh, ja, een, een, een generatie... Ik studeerde Nederlands in de jaren 70 en 80. Nou, ik had... en, en je kon bij ons op de faculteit in Groningen niet aankomen met hazen. Dat, dat, dat, ja, je moest aankomen met Kellamdonk en met, uh, met Oek de Jong en met uh, de toenmalige jonge schrijvers. Uh, en uh, ja, als je dan zei van, uh, maar mevrouw Bentink. Wat vind je daarvan? Ja, dan was je gelijk uh, de, de zaal uitgeschopt waarschijnlijk. En waarom was dat? Ja, dat, dat is, is, is, is, ik, ik heb dat in je column proberen te beantwoorden. En dat is deels, denk ik, omdat zij een verteller is. En, en wij, wij houden in de Nederlandse literatuur zijn wij geen liefhebbers van vertellers. Van mensen die een mooi verhaal kunnen vertellen. Misschien dat dat nu iets verandert. Maar zeker in die tijd moest je toch wel heel intensief naar je eigen navel zitten gaan kijken. En daar een boek over zijn. was je meer to the point, ik noem Jeroen Brouwers... die in die tijd uh, natuurlijk ook al heel actief was. Men had het liever over de zoveelste moeilijke roman van, uh, van, uh, van Brouwers... dan over dit, dit oeuvre. En had het dan ook niet te maken met die hele dogmatische jaren 70 en 80... waarin in naam van de vrijheid zoveel werd verboden... Ja, maar, maar bedenk eens, wat waren er voor andere schrijfsters in die tijd? Die waren er niet. Nee. We lazen allemaal mannen. Ja. Ook wij als vrouwen lazen mannen. Ja, je had Aja Meulenbelt, maar uh, dat vonden we toch eigenlijk ook niet zo heel erg goed. Hey, wij, ja. Ook de vrouwen lazen alleen maar mannen. En ja, je, je las Reven, Kampert, Hermans en, en daar liep je, je mee weg. Je af, En, van, en ja. later Kellendonk en Van der Heijden. Maar uh, Renate Dorrestein kon je ook niet meer aankomen zetten op de universiteit. Had het er misschien mee te maken dat zij een, een, een tamelijk beschaafde vrouw was... die, die ja, zeker, niet meeging ik ik in die hele... Waar, waar natuurlijk Reven en Wolkers en, en, en Muli's heel goed in waren... was het ja. gebruik maken van die nieuwe massamedia. Hè? Die kwamen ja, op in de jaren zes. Ja. en die jongens hadden gelijk in de gaten... van hier moeten we gebruik van gaan maken, ja. want dit is goed voor onze verkoop. Ja. Daar deed zij eigenlijk niets aan mee. En daardoor nee. wekte ze toch een beetje de indruk van een bescheiden... Vrouw? Dat, dat was denk ik En die in het interview zo. van ja. Daan ook zegt, ik, ik leefde in mijn verhalen. Misschien ja. had ze daar ook niet, ja. niet zo'n behoefte aan. Om, nee, maar om, zij, uh, ze had ook kleine kinderen. En, en ze was een keurige uh, mevrouw uit Amsterdam-Zuid en later Den Haag. En die getrouwd was met een rechter. En zij zei, ja, ik ging niet in een café zitten... om mijzelf met andere jongens en meisjes tot een nieuwe stroming uit te roepen. Had ik moeten doen, zei ze later. Zoals ze later zoveel dingen ja. van zoveel dingen spijt had. He. Ze was ook verschrikkelijk mooi... Zij ze later, had ik dat maar geweten. Ja, maar het was allemaal, ze, ze vervloekte haar eigen braafheid ook wel eens een beetje, geloof ik. Nu is het mooie dat Daan, Irma van Vos, van een hele andere generatie is. Wanneer ben jij geboren, Daan? 86. Kijk, dat bedoel ik, 86. En jij hebt met, heel oud. met Daniel van der Meer... Eh, heb je eh, nog niet zo lang geleden eh, Helle Haase geïnterviewd. Dat was het, eh, echt het laatste interview. Ja. Met wanneer, wanneer, hoe vaak zijn jullie bij haar geweest? We zijn er twee keer langs geweest. En dat was twee keer vrij lang. Dus twee keer twee uur. In totaal vier. En hoe was dat? Ik bedoel, wat voor indruk maakten ze bijvoorbeeld? Uh, nou, ze wist ten eerste, en dat zei ze ook uitvoerig... Uh, dat het haar laatste interview uh, zou worden. Ze wist dat wij uh, ook het laatste interview met Hans Kelson hadden afgenomen. Dus toen we binnenkwamen, zei ze meteen Die iets, was iets, iets van... <laughs> Jullie komen mij ook meenemen. <laughs> ja, ja. Um, ja, ze zei iets over uh, doodsengelen, geloof ik. Uh, dus ze, was, ze wist ah. waar ze aan begon, maar ze kon dat ook, uh, wel, daar ook wel de humor van inzien. Het was niet een en al zwaarte, dat besef. Waarom gingen jullie daar naartoe eigenlijk? Dat wil niet zeggen dat jullie niet hadden moeten gaan... maar was, hadden jullie een, een, een specifieke reden? Uh, nee, alleen dat het, dat het de enige uh, grote naam was uh, van vroeger... van middelbare schoolboeken die we toen moesten lezen voor een groot deel... Waar ik eigenlijk niet zoveel uh, vanaf wist. Uh, Reve Hermans, daar had ik veel meer een beeld van. En haast dacht ik alleen maar dat is die wat brave mevrouw uh, die schreef over, over Indië. Uh, mijn, mijn oma kwam er ook vaak mee aanzetten. Ja, nou kijk, dat is op zich wel aardig. Want Aleid, uh, truiend zegt net, met, met Nederlands-Indië uh, had, uh, had ik niet zoveel, zei nee. je letterlijk. Behalve als er erover schreef. Behalve, oh, behalve ja. couperus, maar dat, is een, ja, dat, dat blijkt ook tijdens het interview. Want dan vraagt hij ook wat over je oma. Hoe zat dat? Je oma kwam uit Nederlands-Indië. Ja, klopt. En nee. die, had je daar veel verhalen over verteld of niet? Ja, die, die vertelt daar wel over. En ook over Haase vertelt ze vaak uh, dat ze op dezelfde school hebben gezeten. Al hebben er wat, uh, wat jaren tussen gezeten. En dat ze uh, uh, Haase, uh, ze noemt er dan overigens Hella. Um, uh, ook wel brieven heeft gestuurd. en daar af en toe zelfs antwoord op heeft gekregen. In ja. tegenstelling tot, de, hoe zat het ook weer, Willem Nijholt. die heel veel brieven heeft gestuurd <laughs> aan haar. En die heeft, die heeft nooit, uh, daar, niet nooit, maar die heeft niet echt antwoord gekregen, volgens mij. Hè? We gaan aan het begin luisteren. Even een stukje uit, uit je interview dat je met Daniel van der Meer hebt, hebt uh, gemaakt. Dan beschrijft ze eigenlijk uh, ook een beetje de ruimte waarin ze zit. En het, het is al mooi om te horen, omdat, ja, nogmaals, het is de laatste keer dat je er echt hoort. Het is drie maanden geleden. En vroeger stond mijn werktafel daar. Waar nou dat, uh, dat hoog-laagbed, dat moet nog in elkaar gezet worden. Ja. En, maar dat, daar onder, dus die onder de boekenkast, daar stond mijn tafel. En mijn laptop en zo, hè. En daar zat ik meestal te werken. En, In de tijd dat wij hier woonden. En uh, kunt u nu nog uh, schrijven? Nee, ik kan mijn handhaas niet gebruiken. Ik, ik, ik kan met enige moeite, kan ik mijn naam oh. nog behoorlijk leesbaar schrijven. Maar ik, ik kan geen brief meer schrijven of zo. Hè. En dicteert u dan wel eens? Dat, dat vind ik verschrikkelijk. Dat kan ik helemaal niet doen. <laughs> En eh, schrijft u of bedenkt u nog verhalen in uw hoofd? Oh, altijd. Je <lacht> hebt nooit wat anders gedaan. <lacht> ja, dat is gewoon de aard van het beestje. Hey, maar kunt u ze dan, als u ze nu bedenkt, wel weer loslaten als u ze niet aan het papieren. Je moet wel iets harder ja. praten hoor, want doof ja. word ik wel. Ja. Als, u, als u ze nu niet wel bedenkt, maar niet kunt opschrijven, blijft ze dan niet eeuwig. Ja, in want het dat hoop. zijn vaste gegevens. Dat zijn dus onderwerpen die me altijd uh, bezighouden en uh, ja, waar, je, waar je gewoon zelf aan, aan door, doorborduurt. Dat, dat, vanaf mijn vierde jaar heb ik dat gedaan. Dat heb ik altijd mm -hmm. gedaan. Dat is mijn hele leven is daarop gebaseerd geweest. Uh, dus dingen verzinnen en uh, op basis van bestaande gegevens doordenken en er een andere draai aan geven ofzo. He, wat je uiteindelijk toch doet bijvoorbeeld als je een historische roman schrijft. He, want je weet wel dat het nooit zo gebeurd is. Dus je bent altijd bezig om, om te interpreteren. Wat ongekend helder klinkt ze trouwens. Ja. ja, Wat wel leuk is aan dit fragment is dat er uh, twee dingen die steeds uh, terugkomen. Als, toen we met haar uh, spraken aan de ene kant zegt ze... Uh, dat ze vooral het praktische van het doodgaan vervelend vindt. Dat ze elke dag achteruit gaat... Ze kan niet meer schrijven, zegt ze. Uh, maar aan het eind van het tweede interview... Uh, toen we helemaal aan elkaar gewend waren... toen um, vertelde ik haar van mijn uh, plan om mijn ex-vriendin terug te winnen... middels een petitie... <lacht> aan wie ik iedereen vroeg een korte boodschap uh, over de liefde te schrijven. En toen zei ze, daar wil ik ook in staan. En toen heeft ze, heeft ze nog een... Liefdesboodschap uh, uh, over wat liefde voor haar betekent. Ik ga nu niet zeggen uh, wat dat was. Dat staat in die petitie en die ligt te verkommeren op een, op een plank. <lacht> tragisch hè? Ja, tragisch ja. ze, Maar ze, uh, ze zei dat ze niet meer kon schrijven, maar ze wilde het nog wel en kon het dus, zei het wat uh, krabbelig, kon het ook nog wel. Ze wilde het nog altijd. Ja. Ik ben nou wel heel benieuwd wat ze, ja. wat ze heeft opgeschreven. Ja. Dat moet je even zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee. <lacht> dat vind ik flauw. Vraagt Wilma denk ik. Ja? Doe ja, maar niet dan. Nee. Ik kom zo nog even bij je terug. Ook weer uh, naar aanleiding van het interview dat je, dat je hebt, uh, hebt gemaakt. Maar ik wil eerst nog even nog een stukje uit uh, de column die morgen in de Volkskrant verschijnt van Bert Wagendorp uh, citeren. Want dat is ook wel interessant. Hella Haase overleed gisteren als de laatste van een grote Nederlandse generatie schrijvers. Nou, daar zijn we het over eens, neem ik aan. Ja. Een grote generatie. Nu wel. Daar zijn we het nu over eens. Ja. Ja, want want dat... we waren het daar niet over eens. 30 jaar geleden. Ze, ze, de, de Benting is, mevrouw Benting is van 78. Ze krijgt in 81 kreeg ze de uh, ja, Konstantijn dat... Huigensprijs. Oh, en is. in 83 uh, de, uh, de volgende. De, Hoofd, ja, PC Hoofd. Ja, ja. En dan in 2004 de prijs in Nederlandse letter. dus ze, Die erkenning kwam ook voor haar heel laat. Want daarvoor was het niet zoveel. Daarna is het één stroom van eredoctoraten en ja. eh, opnames in Franse, eh, Legion d'honneur. Dan, dan, ja, ja. Vertalingen. Dat, in, ja, vertalingen. Dat gebeurt allemaal ja. zo na haar 65. Krankzinnig veel vertaald ja. is hè? Ja, in mijn ja. Hoofd zeg ik. De meest vertaalde Nederlandse hè ja. Ja, ja, ja, ja. In. Um... 19 talen. 19, 19, 19, 19 ja. landen in vertaling. Ja, ja, ja. Ja, ja. Waarom is dat, denken jullie, in zoveel talen? Ze ja, is heel erg vertaalbaar. Hè? Ze heeft een, uh, een soort internationale stijl. Een soort vlekkeloos, heel goed vertaalbaar Nederlands. Anders dan Reven, die natuurlijk zo specifiek is. He, of dat, dat bijterige van Hermans, dat kan in een andere taal toch heel anders klinken. Maar je kunt je ook zo voorstellen hoe Haas in het Frans klinkt. Of in het Hongaars, mm. namelijk als Haase. Dat, dat bepaalde vloeiende, maar ook niet al te extreme of uitgesproken stijl. Dat, uh, en ook haar onderwerpen, die zijn, niet, uh, ja, die, die, die, die zijn vrij universeel. Dat, dat, ook als het over Indië gaat, dan gaat het toch nog over kolonialisme. Of juist hoe mensen zich voelen hè, die daar buitenstaander zijn. En dat is voor Amerikanen ook te begrijpen. Uh -huh. dat, dat, uh, het, het zijn zowel de onderwerpen als de stijl die er heel erg uh, internationaal maken. Hebben jullie het daar met haar over gehad? Over het feit dat ze pas later echt die, die, die, die erkenning kreeg... Die, die ze aan het begin van de carrière moest ontberen? Of speelde dat voor haar helemaal dat niet Dat speelde zo? voor haar uh, volgens mij uh, helemaal niet. Uh, sowieso, erkenning van buiten, dat vond, ze, dat vond ze... het woord dat zij dan zou gebruiken, aardig, iets in dit rand... Dat vond ze leuk, maar het was absoluut niet wat haar uh, bezig hield. Ze vond juist dat het moest gaan om het willen uh, vertellen van verhalen. En de rest deed niet ter zake. En, en dat zeggen mensen wel vaker, maar volgens mij uh, is dat bij haar wel, was dat bij haar wel echt gemeend. En is het van veel mensen een beetje pedanterie, maar van haar niet. Je zit in stemmen te knikken. Ja, nou ja, dat, dat, dat, dat ze zegt het ook ergens. Hè? Een verteller uit noodzaak, geen, geen schrijver van beroep... Het was iemand die, ja. dat, die dat vertellen deed vanuit haarzelf. Zelfs haar, haar grote, eerste grote roman uh, over het Wout en Verwachting... over Charles d'Orléans. Dat zou je zeggen dat is een internationaal onderwerp. Dat gaat over een Fransman. Maar het gaat ook heel erg over haarzelf. Tuurlijk, ja. He, het, het is ook haar geesteswereld uh, die ze beschrijft. Ze, ze zocht verwanten ja, in de precies. tijd. Hè? Ja. Ja. Ja. Het is mooi gezegd trouwens. Verteller uit noodzaak geen schrijver van beroep. Nee, dat, want dat herken ik dan wel bij, bij bijvoorbeeld... Uh, kijk, ik, ik, ik wil niet zeggen dat het bij Muli's dat dat nou beroepschrijvers waren en, en, en reven. Maar een, toch een ander soort. Zij, zoals zij ook in dat interview met Daan zegt... zij, zij is zo'n zo intense figuur die zo in dat schrijven zit. Dat ze, nou, de noodzaak is enorm groot om dingen, om verhalen te vertellen. En dat is anders dan bij, de, bij haar mannelijke collega's... van de grote generatie, denk ik. Nu je het over de collega's van die generatie hebt... schiet me opeens een... Anekdoten te binnen, die ik ooit gelezen heb, die zij vertelde. Dat Moelis zei van, ja luister, als ik aan het werk ben... dan lees ik geen andere schrijvers. Want, nee. uh, hè? En uh, zij wel. Ja, het, Zij had een heel groot vermogen tot bewonderen van collega's. Ze Prachtige essays over Wolkers en Hermans geschreven. En dat kom je bij niet veel collega's tegen... En dan kun je je toch niet voorstellen dat Moelis dat over haar had gedaan? Ja, en zij zei wel overigens over Moelis die dat dan uh, zei van... ik lees geen andere uh, cijfers. En ze. zei, ja, hoezo niet, wat zielig. Dat, ja, is, ook, ook, ja, al, dat ja. is ook alweer een mooie reactie. Ja. Maar om dat dan nog even ja. te, te zeggen... en dan wil ik het laatste fragment uh, laten horen... uit dat mooie interview van uh, Daan Heerma van Vos en Daniel van der Meer. Kijk, we hebben het nu over, die, over de laatste van de grote Nederlandse generatie schrijvers... Ik heb ooit zelf voor de VPRO Radio een serie in elkaar gezet. Die werd gemaakt door Henk Hofland en Tom Rodijn. Die, die hebben er ook nog een boek van gemaakt. Dwars door het puinstof. Ja. Dat was de Nederlandse, naoorlogse Nederlandse literatuur in kaart gebracht. En dan gingen ze Loetje Bert interviewen. Ze hebben Moelies geïnterviewd. Noem maar op. Ja. En op een bepaald moment... En Waar dat, was Hazen? Nou ja, nee, ging het, was de vraag... Mo moeten, moeten, we, moeten we naar Hella Hazen toe? Moet dat dan ook? Nou, dat hebben ze gedaan. Ik heb vanmiddag nog even gecontroleerd mm. hoe vaak ze in het boek... Uh, voorkomt, dat is op vier pagina's geloof ik, wordt ze even aangehaald, maar niet echt noemenswaardig. En dat is toch merkwaardig, alsof, ja. alsof, alsof, alsof er ook met een soort blindheid. Ja, maar zij koestte dat buitenstaanderschap ook, hè? zoals ze zich ook. Niet helemaal Nederlands voelde en ook niet meer Indisch. Uh, Zij ze zei: Ik ben een waarnemer, ik ben een beschouwer, laat mij maar. He, dat, klinkt niet, dat klinkt bijna zielig, maar dat zo bedoel ik het niet. Maar dat was haar taak: het onder woorden brengen van dingen. En ze. Uh, uh, ja, dat waren inderdaad verhalen die in haar leefden, maar ook verbanden. Zij was een zoeker. Ze, ze probeerde verbanden te leggen tussen ongelijksoortige dingen die, die haar opvielen. En zo zijn haar boeken ook geschreven. Haar mooiste boeken zijn geen essays, geen romans, uh, maar iets, geen autobiografie, maar van alle drie iets. Hè, zoals Zwanenschieten. Of uh, uh, uh, de, de, hoe heet dat? Uh, de Tuinen van Bomart ook schitterend boek uit 1968. En is dat nou een roman? Nee, dat zijn zoektochten. En ze neemt de lezer daarin mee. Prachtig. Ja. Wat ga jij van haar herlezen als je dat moet? Ik, uh, ik, ik heb denk ik ongeveer 15 jaar geleden uh, het Wouter Verwachting gelezen. En dat zou ik nu nog wel eens terug willen willen gaan lezen. Mm. Dat is een van haar eerste boeken eigenlijk. Ik zat trouwens even na te denken nog over wat jij zei, Alet Truits, over haar stijl. Die. Niet heel uitgesproken is in tegenstelling tot Reven bijvoorbeeld. Ja. Of wat dan ook. Ook niet kleurloos hoor, maar nee, gewoon maar... heel ja, maar dat is, toch, dat is toch een kenmerk van goed schrijven. Ik bedoel, uh, Stendal uit de Nederlandse eeuw, eeuw is je... nog steeds te lezen omdat hij ook zo schrijft. Zeker, en daarom blijft zij misschien ook wel langer gelezen worden dan Reven. Maar je herkent Reven aan, aan ongeveer uh, vijf woorden. Dan denk je, dit is Reven. En dat zul je bij een citaat van Hella Haas niet gauw hebben. Nee. Nee, dat denk ik. Maar ik wil nog één keer uh, naar jouw bandje terug, uh, Daphne maar van Vos. Herinner je dat? Je hebt op een gegeven moment heb je het ook over de, de, hoe ze de dingen in balans probeerden te houden. In, uh, in, in haar leven. Maar waar moet ik dan aan denken? Aan het feit dat ze kinderen moest opvoeden... en tegelijkertijd ook uh, wilde schrijven? En... Uh, ja, dan, dan kun je twee, twee di dingen bedoelen. Ik weet niet precies waar in die interview... Zeg, vertel ze allebei maar. Ja, of het ging uh, om de balans tussen uh, familieleven... Wat, ze had een echt, echte familie... Ja. Uh, en was, had veel taken als moeder. Hoe dat te combineren met we ja, wegvluchten en schrijven. En aan de andere kant... Hoe het, hoe het eigen leven te beschermen van de buitenwereld... die ze steeds minder goed begreep, eigenlijk. Ik weet niet precies over... Ja, wel, en het welke... Nederland ook. Dat vind ik ook wel mooi. Ja. Met straks met met Bet Wagendorp en Wilma de Rek over hebben. Nederland dat ze steeds minder goed uh, ging, ging begrijpen. Ja. Ze zegt in het interview ook nog iets over, over Wilders. Dat, dat, dat vindt ze een notoire gek. Ja, ja... Nou, niet zo'n slimme man, zegt Nee, niet, dat meer. Niet zo'n slim, uh, slimme man. Nee, ze vond uh, de Nederland... Steeds moeilijker te begrijpen, de problemen te complex. Ze geloofde geen enkele politicus meer. Ze dacht steeds, wat, wat er mij verteld wordt, eh, dat klopt niet... maar ik weet te weinig van de wereld om een beter antwoord te hebben. Dus ze keerde zich langzaam af, ja. En dan nog iets over wat ze zegt. Dat vind ik wel mooi in dat interview van jullie. Dat Ze, op een gegeven moment, ze zegt ook iets over, over families hè? en over over dat terugkerende idee bij haar van waar kom je vandaan... en hoe zit zo'n familie precies in, in, in elkaar? Ja. We gaan luisteren voor de laatste keer naar haar. Dat kun je alleen maar leven. Dat kun ja. je alleen maar in de praktijk kun je dat alleen maar waarmaken. Uh, ja, je moet, je moet ontzettend veel zelfbeheersing en geduld leren in je leven. Om überhaupt te kunnen bestaan... He, dat, en dat houdt nooit op, dat, dat merk ik dus nou, nu ik zo oud ben. Dat je, ja, je moet, je moet op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor wat je doet. En keuzes maken in, in je leven, want dat wil ik wel en dat wil ik niet. En dat moet ik doen en dat hoef ik niet te doen. En daar ben je voortdurend mee bezig. Het is allesbehalve makkelijk, ik, bedoel, ik merk pas hoe moeilijk het is nu ik zo oud ben. Ik heb me nooit gerealiseerd hoe moeilijk het is om zo, om zo oud te worden... en bezig te zijn, door te gaan. Want dat is het tenslotte. Hella Hazen. Ja. Ik sprak over haar werk en leven met uh, Aleid Truijens. En morgen staat het uh, verhaal van Aleid in de Volkskrant. In Memoriam. En Daan Heerma van Vos, die het laatste interview met haar maakte... waar uh, dit fragment ook uitkomt. En dat interview is overigens... Uh, terug te lezen op de site van de Groene Amsterdammer. Ja. En het zou eigenlijk ook wel mooi zijn... als dat interview ook ergens te beluisteren zou, uh, zou zijn. Ingedikt wat mij betreft. Maar denk daar ook nog eens over na. En blijf nu ook uh, zitten. Want dadelijk na de AWB ga ik verder met Wilma de Rick en Bedwagendorp over Nederland. En dan kunnen we misschien beginnen met uh, dat Nederland... dat Hella Haassen niet meer begrepen. En het is ook het Nederland waar om half acht gewoon heel veel files staan. ANWB. Zo is het maar net. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo staan veel mensen stil... tussen Afrit Voorst en Deventer Oost. 10 kilometer lang. Dat komt door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Knoopend Empel. 4 kilometer file door werkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht... En op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knopend Ippenburg en Delft Zuid. 5 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is er dicht. En dat was de AWB. Daan, wat waar je. Ja, je wou het zeggen over ja, zei Maxima zei. Je zei in de inleiding dat ze dat Maxima had gezegd dat Nederland niet bestond. En dat was niet zoals ze zei dat de Nederlander of de Nederlandse identiteit niet bestond. Dat, dat, dat de Nederlandse de identiteit niet bestond. Ja, ze zei de Nederlander bestaat niet. Ja, dat is wat ze zei. En ze zei ook dat Nederland te veelzijdig was om in één cliché te vatten. En dat zinnetje, de Nederlander bestaat niet is enorm veel geciteerd. En dat ja. heeft iedereen. Uh, Geroepen en dat andere zinnetje is eigenlijk veel interessanter. Wilma de Rek. Sorry. Leg uit dat andere zinnetje. Nee, niet, sorry, heel goed. Want Wilma de Rek en uh, Bert Wagendorp, beide werkzaam voor de Volkshand, hebben gemaakt die der Nederlanden. Dat is nu een boek voor hem uit, was een serie in de Volkshand. Dat andere zinnetje. En wel... ja, dat andere zinnetje, in Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten. Dat is natuurlijk heel uh, uh, aardig dat ze dat zegt en daarmee toonde Maxima volgens ons aan dat ze wel degelijk wist hoe Nederland in elkaar stak. Namelijk dat iedereen zelf wel uitmaakt wat voor hem Nederland is... of wat hem tot, of haar tot een Nederlander maakt. Uh, en wij hebben geprobeerd om in dit boek op zoek te gaan naar die identiteit... door een aantal lemma's bij elkaar te verzamelen. Het zijn 166 geworden. Een deel daarvan heeft eerder in de Volkskrant gestaan... Ja. En daarin zoeken we wat die identiteit dan is. En die blijkt inderdaad heel divers te zijn. En die kun je totaal niet in één, onder één noemer uh, vatten. En da ook dat is dus heel Nederland. Maar nog even terugkerend naar, naar Helle Haassen. Want dat had ik voor de ANWB beloofd. Ja. Uh, zij snapte Nederland niet meer. Hè? Nederland van uh, En we hebben net kunnen horen hoe Helder van Geest ze nog was. Dus we kunnen niet zeggen, nou ja, ze was te oud om dat te snappen. Maar is dat, is dat begrijpelijk, dat dat Nederland van de laatste pak weg vijf jaar of zo. steeds. Ja, ze, ze zei zelfs in het interview dat ze de wereld niet meer snapte. Ze had het niet eens alleen over Nederland. Ze zei, als ik naar het nieuws kijk, dan weet ik niet meer wat er gebeurt. Ik krijg ook geen vat meer op, op de wereld, zei ze. En, uh, en dus ook niet meer op Nederland. En dat is volgens mij iets wat je niet alleen bij ons ziet... maar wat je in andere landen nu ook ziet. De wereld is zo groot en zo uh, onbevattelijk voor veel mensen geworden. Zij was dan toevallig oud. Maar het is iets wat voor veel jongere mensen ook heel herkenbaar is... Die, die enorme uh, geglobaliseerde wereld is op een gegeven moment heel moeilijk te vatten en te begrijpen. En wat mensen dan doen, wat een heel normale neiging is, is, is je toch enigszins terugtrekken in je eigen kringetje. En proberen vat te krijgen op, op je eigen land of op je eigen dorp of op je eigen uh, kleine omgeving. Dat is een hele natuurlijke uh, reflex. En het is jammer dat het hele nationalistische sentiment zo is gekaapt door... Uh, Partijen waar we, waarmee we niet allemaal vereenzelvigd willen worden. Het sentiment op zich is ja. helemaal niet raar. Dat is van hele Hazen dus ook helemaal niet raar. Het is niet alleen omdat ze zo oud was. Het is iets, iets universeels, denk ik. Ja, dat ja nee, ik, ik schrijf drie keer in de week een column in die krant. En dan, en dan, dan heb ik het natuurlijk over problemen. En uh, die probeer je dan te doorgronden. Dat gaat van, van euro naar, naar economische crisis. Naar allerlei andere... Uh, en ik heb heel vaak dat ik zelf ook denk... Ja, maar hoe... Hoe zit dit in elkaar? En dan is zeg maar, het vergaren van informatie en er een, een gat in te proberen te zien... Is, nog, is, is mijn beroep bijna. Dus ja, hoe moet dat met iemand die ook nog heel allerlei andere dingen uh, moet doen? Dat is heel, het is heel ingewikkeld. Het wordt, en de informatiestroom is zo complex en zo gro groot vooral. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je, ik, Als je dus, nou kwaad wilt, hè, dan zou je kunnen zeggen over dit boek... Ah, kwaad wilt, het is ook weer te... te, te... Ga maar toe maar, nee, kom maar. Maar dan zou je kunnen zeggen... Kijk, de wereld is, is, hè, de, de, die is, die is steeds groter geworden. En ook in zekere opzicht onbevattelijker. Het is niet meer de wereld van Zwiebertje. Het is niet meer de wereld van Bromsnor. Het is hè, de, de globalisering enzovoorts. En wat krijg je dan van de weeromstuit? Dan krijg je, dan krijg je boeken waarin die wereld die er bijna niet meer is eigenlijk... nog, nog eens even gekoesterd wordt. Vanuit een soort nostalgisch... Ja, maar dat, dat is dit juist niet. Dit is geen nostalgisch boek. Want wij, wij constateren juist dat dat zo is, dat Nederland natuurlijk met duizenden draadjes aan, aan de wereld vastzit. Uh -huh. En dat je uh, dus absoluut niet kunt zeggen van dit is Nederland. En dit is een. Het is ook geen nostalgisch uh, verhaal wat we vertellen. Het is een verhaal van het, het, de, de, de puzzel, de, de, uh, het verhaal dat de Nederlander zichzelf vertelt en dat wij elkaar vertellen om enigszins onze identiteit te bepalen. En om, om ons, onze verbinding, onze verbondenheid. Dat, dat, is wat, dat, dat is ook wat we willen natuurlijk. De nazistaat is een staat waarin een aantal mensen wonen. en die zijn met elkaar verbonden. om de een of andere reden. Ja. Vaak toevallig. Als in 1580 de Franse koning had gezegd: van Ik neem het over. dan waren we nu in een Franse provincie geweest. Dat had gekund. Engeland had ook West-Oost-Kent kunnen zijn. De Engelse koning wilde het niet. Nou, uiteindelijk zijn we dan maar voor onszelf begonnen. Zo is het gegaan. En daar is dan een identiteit bij verzonnen vaak. Wij vertellen onszelf verhalen. En dat is wat wij in het boek beschrijven. Wat gebeurt als iemand bij Abkoude naar beneden komt? Een alien, en wat ziet hij dan? Dan ziet hij een land. Oké, dan gaan we nu even een test doen. Daan, denken naar Nederland. Dan gaan we kijken of het erin staat. Wat denk je dan aan? Wat moet er in dit boek staan? Welk lemma? Jij ja, mag ook alvast na. Nee, ik, ik denk dan vooral aan dat ik de, wat, wat voor hekel ik heb. om aan, aan dit soort. Aan dit soort uh, dat je dan maar clichés op moet drukken. Nee, nee nee, nee, nee. Je gaat, niet, je gaat nee? niet. Want je hebt ook al, ook al niet o, uh, verteld. wat helaas Haas al voor opgeschreven. Die, voor die, voor die, voor die <laughs> petitie. Zeg het maar. Oké, okay. kaas. Met tegenzin zeg ik kaas. <tie> dat staat er natuurlijk in. Ja, kaas staat erin. Maar veel interessanter is misschien wel, want hoe hebben jullie dat, ge de kaas schaaf. Ja. De kaashaaf ja, is ja, niet ja. Nederlands. Het is zo'n enorme, heel ja, ja, veel dat... dingen zijn niet Nederlands, ja, maar dat is ook je, niet Nederlands. Dat moet je weet niet voor niets dat we denken dat, dat die ja. Nederlands is. Natuurlijk. Maar dat is interessant. Die kaas, <lacht> vertel dat even. Nou ja, die kaaschaaf. Ik, ik ben gek op kaas en ik mag het ook heel graag schaven. En ik dacht <lacht> dat de kaasschaaf zeker een Hollandse uitvinding was en net zo'n krenterig kring als die ja. flessenlikker of hoe heet dat? O, ja, ja, dat is ja, ja, iets ja, ja, wat wij thuis ja, ja. gelukkig helemaal nooit hadden. Ik, uh, maar Ik weet van mensen dat dat bestond. Dan kon je het laatste restje vla uit een fles schrapen. Dat was echt heel sneu. Maar zo, net zoiets als de kaasgraaf. Maar de kaasgraaf die is uitgevonden door een uh, noor. Thor Björk heet hij. Dat was een, een arme timmerman. En uh, die had acht kinderen... En die, uh, die uh, achter hongerige kinderen, die hem letterlijk de kaas van het brood aten. Dus Leuk. wat deed deze timmerman? Die bouwde zijn houtschaaf om tot kaasschaaf. Ah. <laughs> Vroeg er patent op aan en is, is dus sindsdien de uitvinder van de kaasschaaf. Hij is ook nog wel treurig failliet gegaan, geloof ik, later. Maar, zijn dus, nee, maar, je op. Moet... maar de kaasschaaf is niet Nederlands. En Drop is ook niet Nederlands. En waar de kaas drop, is waar, drop? Drop, drop? Ik weet niet waar Drop uitgevonden is. Um, dat weet ik niet, maar het bestaat met name in Scandinavië ook heel erg. Ja, drop is weer wat anders. Hè? Ja, dat is een, ja, ja, ja. een, een zoetig snoepje. Daar ja. uh, zit geen uh, zoethoutwortel extract ah, en dat ja. soort dingen in. Dus dat maar niet. het aardige is dus, die kaasschaaf bijvoorbeeld, hè, dat, dat wordt dan uh -huh. meteen gekoppeld aan onze uh, calvinistische aard en noem maar op. Ja, want de kaasgraafmethode is wel Nederlands. Hè? Dat, is dan, dat luistert heel nauw. Dat op die dus de, kaasschaaf bizarre, niet, ja, de kaasschaaf niet, ja, maar ja, de kaasschaafmethode... Ja. overal een beetje wat van afhalen en, en nergens voor kiezen. Dat is wel een beetje in Nederland. Dat heeft en dat is weer en dat heeft weer te maken met uh, jullie verwijzen ook. Dat is wel mooi. Jullie verwijzen ook door in het boek. Ja, he? dus in elk, uh, Ja, alles hangt met alles samen. Zie je ook bijvoorbeeld bij de kaasschaaf zie je bijvoorbeeld het hoofdstukje spaarzaamheid. Maar dat wou jij niet vragen, net. Jij wou nog iets vragen. Nou, ik wou iets oh, vragen aan... Uh, oh, nou, want nee. jij hebt heel lang mogen nadenken. Oh ja, ja, ja. <laughs> ik dwaalde al helemaal af. Uh, Nederland. Uh, uh, met, verjaardagen t, met, met z'n allen in de kring. Ja, ik, ik, ik bedenk dat ik bij het woord... I uh, Nederland toch meteen aan uh, dingen denken waar ik een beetje een hekel aan heb, moet ik eerlijk zeggen. Nou, we zijn wel heel blij met het antwoord alleen. Want het verjaardagskring staat erin. Verjaardagskring, nou, maar dat ja. kan ik ook best al bij jullie gelezen hebben, want ik heb ze in de krant. Is ja, de verjaardagskring echt Nederlands? Uh, ik heb het gevoel dat het ontzettend Nederlands is. Ja, maar, maar dat, is ja. Nou, dat is nou precies wat ik net uh, zei. Dat ja. Er zullen vast landen zijn waar mensen ook in een kring gezet <laughs> als er iemand jarig is. Het is wel zo dat Nederlandse uh, volwassenen vieren hun verjaardag. Ja. Dat, is niet, dat is in de meeste landen niet zo. Dat, of ze dat, hangen aan de toog daar. Het is verjaardag, een zijn voor kinderen en niet voor volwassenen. Maar goed. Het, uh, ja, ze vieren hem thuis. Hè? Nederlanders doen heel veel dat dingen thuis. Ik, ja. De ja. gerichtheid ja, ja, ja. op het huis, op het eigen huis, dat is wel echt Nederlands. Fransen gaan gewoon lekker naar een restaurant Precies, het het doen om de, een verjaardag te vieren. Uh, ja. ja. En Belgen gaan de kroegen. En waarom ja. zitten die Nederlanders zoveel thuis? Ik weet het misschien wel bij goedkoop. leukere huizen of zo. Dat weet ik niet precies ja, waarom. Dat heeft te, te maken met, met zuinigheid. Met, met het, uh, het Nederlands geven ook verder weg het meeste uit... Aan, aan, aan, aan het inrichting van hun huis. Fransen geven nee. het buitenshuis uit. Ja, Italianen ook. Ja. Ja, Nederlanders kopen dure bankstellen en, ja. en, en, en alweer een nieuw tapijtje. Die huiscultuur is een beetje in de 17e eeuw. Maar dat is in de Gouden Eeuw ontstaan. Mooie huizen, goed ingericht. Toen gaven Nederlanders trouwens ook geld uit als gekken. Ja. Ook om te laten zien ja. hoe, hoe, hoe mooi ze laten zitten. Maar toen is die cultuur een beetje zich gaan vestigen, denk ik. Van dat op, op huis gerichte schilderijen van Jan en, Steen. Uh, en als je het even, even hebt van. over, de, over, de, over die, die huiselijkheid. Ik moet nu opeens ook denken aan de Nederlandse... Ik weet niet of dat nog zo is, maar vroeger bij ons thuis was dat wel zo. Dan met oude en nieuw. Dan ging iedereen, uh, kwam dan hè, kan ook bij elkaar... dan ging je in een kring zitten ook. Ook een soort verjaardag. Mm -hmm. Dan had je oliebollen. En ik heb wel eens een Antilliaanse man uh, gesproken, Jules de Palm. Een schrijver ook, die ooit in Den Haag terechtkwam als Antilliaanse student. En die ging op uh, avond prachtig in het wit gekleed, met een witte hoed op, in Den Haag de trap af. En toen zei zijn hospitaar: wat ga jij doen, Jules? Toen zei hij, nou, ik ga natuurlijk gewoon buiten feest vieren nu, want dat doen we op de Antillen. Ja, op de, ja. de Antillen leg je dan even alle ruzies stil. He, ja. Want dan heb je even geen ruzie. Dan... Ga je met z'n allen drinken Nou, zo. En toen ja. zei Sjöldepalm, nou, en toen kwam ik opeens in zo'n kring terecht. En wat doen ze dan? Dan gaan ze praten over wie er dat jaar allemaal dood zijn gegaan. Ja, <laughs> ja niet alleen maar natuurlijk. Maar wel, ja, dat kan een van de onderwerpen zijn. Het gaat ook vaak over, de, oudere mannen praten dan vaak over dat ze in het leger zaten vroeger. Dan krijg je de, de soldatenverhalen. Ja. Ziektes is ook populair. Ja, dat is in jullie kring, hoor. Ik heb dat soort nare verjaardagskringen en, en goddank nooit meegemaakt. Echt niet. De, de, de oom op wat, verjaardag. Wat, wat, een vrijzinnig, liberaal, vrolijk uh, opgewekt milieu... waar wij dit soort nare dingen... Maar ik heb het, ik heb het bij vrienden zo wel gezien. Ik heb een schaaltje tukjes op tafel en, en plakjes uh, fucking levenworst. En uh, sigaretten werden dan ook op tafel gezet. Ik, ik wil het ook niet alleen maar als naar betieven, nee. want Het kan ook heel gezellig zijn. En soms zet je, je naast... Uh, Hele interessante mensen, dat kan is voorkomen. Ja. Nog even over, over, over hoe dit boek in elkaar stikt. Zoals ik al zei, het verwijst de hele tijd door. En dat de grap is, toen jullie net over thuis begonnen... toen, toen jij Wilma en Rick begon over die 17e eeuwse Nederlandse cultuur... Hè, die, die, mm -hmm. die, die, die huiscultuur, dan had ik het boek al opengeslagen bij de thuisbevalling. Ach, ja. Dat is nou echt bij uitstek een Nederlandse fenomeen. Nederland, ja. Vroeger niet hoor, vroeger was dat ook weer niet typisch Nederlands. Het is natuurlijk heel lang uh, overal gewoon uh, zo geweest, dat vrouwen thuis hun kinderen ja. baarden. Maar er is ooit een, uh, ik weet zijn naam even niet meer, er is een gynaecoloog geweest die zich in de jaren 70 en 80 enorm heeft ingezet. Kloosterman heette die geloof ik. Hij ja. heeft ingezet voor de, voor de thuisbevalling, hij vond dat toch wel een bijzonder fenomeen. En uh, overal namen de ziekenhuizen het over. Uh, en uh, hij pleitte ervoor om dat zo te houden. Hij zei van ja, je kunt dat nooit meer terugdraaien. Als we straks allemaal in de ziekenhuizen liggen te baren, dan, dan draai je dat niet meer terug. Dus wees er zuinig op. Uh -huh. Dus het is op zich uh, grappig als je nu de laatste jaren is er een veerte discussie. Echt een grote strijd tussen, tussen, tussen thuisbevallers en, en uitbevallers. <laughs> die bevechten elkaar op leven en dood lijkt het soms wel. En het is grappig dat, dat de thuisbevalling er nog is dankzij een gynaecoloog. Dus... Ja, dat die werelden ooit wel gewoon bij elkaar eh, hoorden. Hoe, hoe hebben jullie de onderwerpen gekozen eigenlijk? Uh, soms hebben we uh, gekeken naar de actualiteit op dat moment in de, uh, die, die speelde. En uh, daar zijn we, hebben we bij aangehaakt. We hadden een lijst van tevoren van uh, echt honderden onderwerpen. Want het zijn er 166 geworden. Je kunt ook 999 maken. Uh, en vervolgens ja, is het toch ook vaak gewoon vanuit de belangstelling die we, die we zelf hadden? Of? En reacties van lezers. Reacties he? van lezers we hebben zijn... aan het begin gevraagd, ja. uh, toen we zijn dus met die serie in de krant begonnen... we zeiden van uh, wat zijn nou typisch Nederlandse dingen... En toen kwamen mensen ook wel met die clichés die Daan net noemde... waar hij allemaal geen zin in heeft en waar dan kaas uit komt. Nou, kaas noemen ze allemaal als eerste, een drop als tweede. Heb je nog een paar clichés trouwens? Denk, denk maar even na. Fijn dat ik deze ronde heb. Ja. Ja, ja, je vraagt ja. er zelf om, hoor. Ja, echt, ja. Ja. Ik ja. zal ja. nog even nadenken over een paar clichés. Ja, dus mensen gingen, gingen... Mensen gingen reageren, kwamen met ideeën. Voor een deel hadden we die al. En uh, misschien is het nog goed om te vertellen... dat het idee eigenlijk is ontstaan bij, uh, bij Atlas. Uitgeverij Atlas wilde met, met een boek komen... hier. Over. En uh, die hadden voor ons dus ook al zo'n lijst met onderwerpen klaar liggen. Maar dat waren voor een deel ook wel de voor de hand liggende dingetjes. Wij hebben daar uit de actualiteit steeds andere onderwerpen bijgehaald. En dus uit die lezersreacties. Maar met name toen we klaar waren met de serie in de krant... en we hebben nog een stuk of bijna vijf, dat denk ik, lemma's toegevoegd... Dan, dan, dan ga je pas, als je het ook gaat teruglezen... dan zie je zoveel verbanden en zoveel... Nou ja, er zijn nog, nog tientallen onderwerpen die eigenlijk wachten op opname ja. in zo'n boek. Want het, is, het is een eindeloos verhaal. Noem eens een paar onderwerpen. Die nog moeten of die erin ja. staan? Nou, die, die erin... Nee. Die, die, die, die erin hadden gemoeten? Ja, die je erin kunt... Uh... Dolomina's Mina's kwam ik nog op, die hadden erin gemoeten... Um, de Elfstedentocht staat er niet als apart lemma in... maar die staat wel bij, uh, bij schaatsen uitgebreid genoemd. Ja, ja wat hadden we nog meer? We hadden er wel... Ik heb, ik heb ergens een lijstje aan en ga ze ook niet allemaal weggeven, want dan komt er iemand anders met een nieuw boek. Bewaren ze hier. Het is ook zo, wij hebben ook hele hoop dingen zelf ontdekt. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, is dat Nederland is, dat wist ik wel, Nederland is een land waar veel carillons zijn. Hè, en, en kerkorgels. Dat zijn twee dingen. Die, is dat zo? Ja, kerk, Nederland is een ongelooflijk kerkorgelland. Er zijn nergens ter wereld zoveel kerkorgels als hier. En er is één deel in van Nederland, namelijk Noord-Groningen. Ja, dat is de, de, de kerkorgel dichtste regio ter wereld. En daar staan prachtige, unieke uh, exemplaren. Ja, ik wist dat niet, maar het is... Hoe uh, komt dat? Dat komt omdat Nederland A, uh, toen ze in andere landen al die kerkels uit de kerken gingen slopen, omdat ze uh, uh, de elektriciteit kwam, ze kwamen gewoon een leuke Hemmendorgel. Maar uh, in Nederland, liep achter, toen ze dat in Nederland ook wilden gaan doen, kwam er een beweging uit Duitsland. Die zeiden, dat moet je niet doen, want dat is zonde. Dus dat, net op tijd eigenlijk, onze traagheid, onze achterlijkheid zou je misschien kunnen zeggen. Redden ons, want daardoor hebben wij nog steeds heel veel prachtige orgels. Moois is natuurlijk in Haarlem. In de Bavo. Maar ja, dat was voor ons zelf ook wel een soort ontdekkingsreis, dit boek. En die carillons, dat heeft daarmee te maken? Je hebt ook wedstrijden daarin, hè? komen, het is een Vlaams iets. En in Nederlandse steden gingen daar ook net als met die al tegen elkaar opbieden. Om, uh, om dat zo, uh, zo uh, helder mogelijk en zo hard mogelijk te, te gaan uh, uit. Als je het nu boekt, hè, want heb ik een, dat Zo ben ik eerst begonnen. Je kunt het natuurlijk gewoon overal openslaan. En dan ja. kun je gewoon opzoeken en lezen. Maar ik heb voor de aardigheid gewoon eens achter elkaar gelezen. Dan lees je een ander boek. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. dan, dan gaat er ook wel degelijk een soort beeld van het land uh, ja. op ja. En dat is nou niet het meest frivole land ter wereld. <laughs> Vind jij dat het dat wel is dan? Nee. Dus het klopt? Ja, het, nou, het klopt, dat klopt. Maar ik zeg, ook niet, ik zeg dat ook niet omdat ik... Nee, maar kl dat klopt toch wat ik zeg? Nou, dat ja, dat klopt inderdaad denk ik wel, ja. Maar goed, het is, dat is ook voor een deel het beeld wat er was. Want daar heeft Daan wel gelijk in. Als je, het, voor een deel is het natuurlijk wel nostalgie. Omdat er uh, ook dingen van vroeger in belicht worden. Omdat we proberen lijnen te trekken uh, van vroeger tot nu. Ja. Dus belicht je vroeger ook. En vroeger was het ook niet zo frivol. Dat klopt wel. Het is behoorlijk veranderd. Denk ja, ik. is dat zo? Ja, ik zit nu nog. Hè, het eerste half uur hadden we het over, over, over Hella Haase. En wat me nu opeens. Zij kwam uit Nederlands-Indië. Ja. En wat me nu opeens te binnen. Zij schrok zich rot hier, hè? Ze, ja? ze begreep niets van Nederlands. Ze vond het ook een verschrikkelijk ze, land. Het, eh, ze had haar jeugd daar doorgebracht. En, en ze kwam haar haar tiener... als 18-jarig ja. meisje uh, hier. En meteen brak de oorlog ook nog eens uit hier. Dus dat. Uh, hm. En, en, en ze zat op de toneelschool en uh, ja, ze, ze, wist, ze begreep helemaal niets van dit land. Dat heeft zich helemaal eigen moeten maken, in de oorlog ook nog. Maar wat begreep ze bijvoorbeeld niet? Wat, wat, wat was er dat... dat? Want... Nou ja, inderdaad, het, het altijd maar dat bij elkaar binnen zitten. En in Indië speelden ze buiten. Het was een soort... Uh, ze was, ze was echt een buitenkind dat altijd met. met, met ja, de de, de, de oerhoegjes. Uh, <laughs> door de, de, de, de velden en, en, en de prachtige natuur trok. En ze voelde zich heel erg beklemd en opgesloten. in die kleine, smalle, koude huizen. En, ja, ik als je. Als je uh, uh, Nederland is natuurlijk een echt een burgerlijke samenleving. Ja. Dat, ja. Dat, dat, is, dat is denk ik het, het meest wezenlijke kenmerk. En dat, ik citeer er ook. Uh, uh, nou goed, die, uh, het is een land waar... Ja, nou, je, je, citeert, ga, je bedoelt, He? He? He? Ik bedoel huizendra, ja, huizendra. ja, precies. Ja. Oh, oh, dat, als je iets wil zeggen van Nederland... is dat het meest kenmerkende uh, wat je over dit land kunt zeggen. Het is een, het is een egalitair land, het is, er is geen adel, er is geen... Uh, er ja, grote middenklasse. De grote eigenlijk. middenklasse. Ja. En die middenklasse die is dan ook nog eens een keer sterk beïnvloed... door de religie en dat is het, het Calvinisme. Het Calvinisme is ook niet typisch Nederlands natuurlijk. Nee. Dat is overal, dat zeg ik bij de herdenking van Calvin twee jaar geleden... Is, uh, Calvin heeft overal enorme invloed gehad, ook in Engeland, ook in Amerika. Maar in Nederland specifiek, op die burgerij, uh, heeft dat geloof een enorme invloed uitgeoefend en, en tot op de dag van vandaag denk ik, we zijn het meest spaarzame volk ter wereld, nog steeds. Hè? Met, met grote voorsprong, er is geen volk dat zoveel financiële reserves heeft als wij. Dat heeft daarmee daar te maken. Zunigert. Ja. ja, kijk, en denkend aan Hella Haasen moest ik opeens denken aan Charlie Robinson... een Indische schrijver. Hij had een Nederlandse vader, een Indische moeder. die ooit beschreef hoe die, zeg maar, het Nederlands-Indië... kwamen ze met een hele familie hier naartoe. En uh, dat, dat was verschrikkelijk, want... dat herinnerde hij zich meteen van, van als hij dan later aan Nederland terugdacht... zijn moeder, die dus Indische vrouw was, die moest apart eten in de keuken. Ah, Ja, ja. ja. Dat, dat was voor hem En die vader mocht wel mee eten. Ja. Ja. En, en, en je kunt je dan ook kunnen jullie dat voorstellen dat zo'n hele, hele grote groep Indische mensen toen die hier in Nederland aankwamen en die zagen het ook sneeuwen dachten van we gaan gewoon naar Californië want dat hebben we, we ja. toch gedaan ja. hè. We laten dit achter ons. Ja, daan. Nee, daarbij aansluitend heb ik een cliché gevonden. <laughs> Oké. Okay. Nou, nu, ik. Ik nee, ja, nu kom maar. Uh, namelijk dat in Nederland de de uh, ramen altijd naar buiten. Open gaan en in veel andere Europese landen oh, ja. naar binnen. Staat die erin? Dat uh, werd mij laatst opgemerkt ja, uh, door iemand die niet uit Nederland kwam... dat hij dat zo'n uh, zo vreemde gewoonte vond. En dat zou dan heel veel zeggen over dat wij niet mensen... Toelaten en zo. Je kent dat, hm. kent dat gedoe wel. Je kan het ook anders uitleggen. Want maar nee, is, dat het staat erin, Het staat, het staat erin niet zozeer ah. de ramen naar buiten, zeg ik eerlijk. De open gordijnen staan erin. Wat, ja, niet, oh wat ja, een ja. beetje hetzelfde is, maar ja. toch ook wel weer anders. Want de open gordijnen wijzen juist op een naar buiten gerichte blik, kun je zeggen. Wat heel we positief is. Hè? Ja. Maar precies, dat, wij hebben in, in de krant, want dat is een lemmetje dat wel in de krant uh, heeft gestaan. Ze dus hebben we de mensen, lezers ook gevraagd: waarom doen jullie godsnaam die gordijnen open? Wij weten het niet. We konden het niet echt vinden, want je komt heel snel op, uh, voor de hand liggen de verklaringen het Calvinisme. Mensen wilden graag laten zien dat ze niets te verbergen hadden. Ja, de dat dominee die liep. De dan. dominee die langs liep ja. en die zag dan dat je niet stiekem lag te vozen... of zat te zuipen of andere verboden dingen deed. Dus, uh, maar goed, dat, lijkt me, dat is toch al honderden jaren geleden. Dus dat mensen nu nog steeds die gordijnen open laten... om te laten zien dat ze niet liggen te vozen, lijkt mij dan weer heel sterk. Dus wij vroegen het gewoon aan de lezers. En we hebben daar geen goed antwoord op gekregen. Nee, de oorlog werd nee. erbij gehaald. Ja, alles maar... en ze, ze zeiden ook wel van ja, de, de kamers zijn zo klein... en als je dan die gordijnen open hebt... Dan haal je de straat er een beetje bij en dan heb je wat meer ruimte. Misschien is dat nog wel de meest plausibele verklaring. Ik krijg nu de, op de koptelefoon door je mooie bankstel laten zien pronken. Ja, dat klopt. Nou, dat, dat speelde ook mee. Want er is, er is een boek wat we hebben geraadpleegd. Daar staat dat ook. Het is ook in de 17e eeuw een beetje begonnen: dingen laten zien, kleedjes, tapijten. Die gordijnen, dat waren eerst. Uh, uh, tapijten en kleden die, die uit uh, uh, Oost-Indië bijvoorbeeld waren geïmporteerd. Ja, precies. Ja, ja. Mensen wilden laten zien ja. hoe, hoe, hoe rijk ze waren en hoe goed ze het hadden. En uh, uh, daarom showden ze graag. Als je nou moet vertellen. Hè, wat Nederland. Want we zijn hier alle ja, met z'n vijven toch echt gewoon. Volbloed Nederlanders. Ja, jij... Volbloed. Klein ja. beetje Indisch. Dankzij, Het woord is je... Dankzij je. Het wordt volbloed, ja. volbloed is gevallen, gevallen. volgende keer. Dankzij je oma, klein beetje Indisch. Maar wat maakt Nederland nou. een heel erg leuk land? Je hebt dit boek gelezen. Ja die de Nederlanden. En dan denk je: dat is nou zo'n Nederlands. En wat fantastisch dat dat zo is. Ja, volgens mij is dat toch vooral de, de, de, de diversiteit juist van het land. Dat, die, dat, dat de Nederlander inderdaad niet bestaat. En dat er in dat land uh, toch een soort van uh, uh, gemeenschappelijke zaken zijn, die, die, die, die groepen delen met elkaar. Maar daarbinnen is het natuurlijk zo ontzettend, en het wordt steeds diverser ook, uh, zo'n zo zo zo ik mag zo bijna zeggen multicultureel land, en dat is het ook gewoon natuurlijk. Uh, dat, dat, dat maakt Nederland leuk. Dat maakt Nederland tot een, uh, tot een heel klein land, een, een heel vol land, maar wel een land waar je gewoon uh, verschrikkelijk veel uh, uh, verschillende uh, zaken kunt, kunt, kunt waarnemen, die, die samen tot een ja, wat ik vind ik een spannend land. Maar het is een spannend land. En een zekere mate van eigenwijzigheid toch ook wel, vind ik. Mensen hebben hier, uh, het is ook wel weer een beetje een cliché... maar wij zijn niet opgegroeid en opgevoed met een grote hiërarchie. Het katholieke geloof werd hier natuurlijk heel snel afgeschoten... want die zijn wel van de hiërarchie, ja. daar houden wij niet van. Dat vinden wij Sinterklaas en dat vinden we allemaal raar. En uh, dat vind ik wel heel erg leuk aan Nederland. Volgens mij is dat wel iets wat je nog steeds een beetje ziet en merkt. We kijken niet graag op tegen mensen. En dat, is ook te, te, in het, dat zie je ook bij de Nederlandse protestantse kerk Dat die van onderop georganiseerd is. En dat is, dat heeft een, dat is ook een, een enorme invloed geweest op de samenleving. Wij doen dat nog steeds van, van onderop. Ja, Waarom zeg... zou... Dat is mijn laatste vraag. Waarom zou Hella Haassen, denken jullie... uiteindelijk Nederland een heel leuk land hebben gevonden? Want dat vonden ze natuurlijk wel. Of niet, Daan? Um... Dat is nog eens een lastige vraag. Ja... Ja, ten eerste zou ze het woord, het vrij niet zeggende woord leuk van de hand hebben gewezen. denk Dank ik. Dankjewel. Um, <laughs> zo um, jong en dan toch al. Ja? Sorry. Nogal nee, vervelend. Ja. Ja. Ja. Um, nee, nee, maar dat zou, dat zou zij doen. Leuk is zo'n woord waar ze, waar ze volgens mij niks mee had. Um, ik denk omdat het omdat het, aan de, omdat het de ruimte geeft aan de verbeelding, aan haar. Hemwee naar Indië. Dat ze hier gewoon kon, kon beleven in haar eigen huis. En omdat er toch, dat was voor haar ook heel belangrijk... opgekomen kon worden voor de zwakkeren. Ik wil je bedanken voor dit antwoord. Daan Heerma van Vos. De gast in Brands met Boeken, evenals Aleid Truits. We spraken over Hella Haas het eerste half uur. En daarna met Wilma de Rik in Bed Wagendorp over hun encyclopedie der Nederlanden. Maar ook met hen over... Ella Haasen die gisteren op 93-jarige leeftijd overleed. En morgen staat dus het in memoriam van een leidtruiens in de Volkshand... en de kolom van Bert Wagendorp. Hij moet zijn einde nog een beetje veranderen. Maar dat kan hij straks nog doen. En die ene zin van je, Bert, die vind ik echt heel mooi. Dat is toch echt een mooi eerbetoon. Meer verteller uit noodzaak dan schrijven van beroep. Want dan zou je daar aan kunnen toevoegen. Dus echt een hele bijzondere... Schrijfster Hella Hase. Dit was Frans met boeken. Volgende week is hier Mandjaren. De week daarna ben ik er weer.